Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. In Best in Brabant heeft de politie vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren honderden mensen aanwezig bij het feest in een voormalig sportcomplex. Toen de politie er een eind aan wilde maken... begonnen mensen die binnen waren spullen te gooien naar de politie. Daarna greep de politie in en zette daarbij ook honden in. Bij de ongeregeldheden raakte een agent en twee feestvierders gewond. Zij zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. De twee feestgangers zijn ook aangehouden omdat ze geweld tegen de politie gebruikten. Bij het dorpje Oostelbeers in de gemeente Oorschot is een auto een woonkamer binnengereden. De bestuurder van de auto schoot uit de bocht en ramde een lantaarnpaal... waarna de auto zich door de gevel boorde. De auto kwam met de lantaarnpaal nog op de motorkap tot stilstand in de woonkamer... die nog maar net gerenoveerd was. De bestuurder is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners waren niet thuis op het moment van de crash. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen ten koste van de liberale en pro-Westerse kandidaat Korczok. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol, maar kan wel een veto uitspreken over wetten. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. Het is precies een half jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon. Op 7 oktober voerde Hamas een terreuraanval uit op Israël. Doden zo'n 1200 Israëliërs en buitenlanders en dan ongeveer 250 mensen als gijzelaar mee naar Gaza. Israël slaat sindsdien terug in de Gazastrook met luchtaanvallen en een grondoorlog. Volgens Hamas zijn in Gaza inmiddels zo'n 33.000 Palestijnen gedood. Het weer in het zuidoosten eerst veel bewolking, maar op andere plaatsen ook zon. Vanmiddag meer wolken, maar tot de avond zo goed als overal droog. Het wordt 16 tot 21 graden. Vanavond vanuit het zuidoosten regen en vannacht valt op meer plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 je waaier in Zandvoort, met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee.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 Wat mijn nek over te troep, wat een bende Een kind begint te kruisen moet, moet zij zegt, en gaat dan met één vinger op zijn broek staan wijzen Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken Is net een dwaze film, nee dat vind ik voor willem Ik lig dan liever bij mijn eigen in de tuin Kom er een kwel, in de eerste trein naar Zandvoort Oh, dit doe ik nooit weer Voor mij geen volgende keer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 Zoveel te vertellen En ik luisterde gedwee Ze waren in het pellen Van garnalen uit de zee Ze kenden alles van de vissen Van de school in kabeljauw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 Die moet met een schuurtje rijden Het water loopt blij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 En een gijn, het water loopt bij.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 Tot naar Zandvoertuig Zandvoort met Mario Zandvoort. <kluis>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 Ik moet parkeren aan de rand van dat platsoen Moeder zegt, wat een gedonder Had je er thuis niet kunnen doen Eerst vader, ik moet stoppen Want mijn uitlaat geeft de geest Ga de morgen naar de dokterij, Nou door, een vieren feest Oh, Zabriocia, je. Met dikke bomen pocht de auto uit de bok. Toen de dokter was gekomen, heeft hij urenlang gezocht. Naar het hoofd genomen, Willem, zoek maar niet, zei Tante Kee. Want hij heeft die kop niet nodig, hij kijkt van de AOV. Hey. dat zakken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 In die mooie, liefhebbende Jordaan. Zo werden deze vrienden, ach, want begrepen. Iets wat er een ander niet deed. Nee, want iedereen zei in de buurt, nee.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 In die mooie, in die fijne eerder. Maar toen... <laughs> Op een morgen werd <laughs> Nelens gevonden. Hij bungelde aan het plafond.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 In die mooie, in die fijne Jordaan. <applacht> <applacht> Een weken, dan is ie, gaat er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 Een pikketanensie, een pikketanensie, een pikketanensie, dat gaat er altijd in. O oh Amsterdam, wat ben je mooi, met je grachten, je Jordaan en Rembrandtplein.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 Dat was Nelus met O oh Amsterdam, wat ben je mooi. En daarvoor hoorde je Johnny Jordaan met een pikketanessie. Die gaat er altijd in. En de volgende dame die we voor u gaan draaien. Nou, net waren het allemaal heren, maar nu hebben we een dame voor u. Dat is Tante Leen. Werkige was Helena Kokpolder. Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En uh, ze is geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En al overleden op 5 augustus 1992. U hoort er nu Tante Leen met Aan de Amsterdamse Grachten. Aan de Amsterdamse Grachten. Doe no. Don't put the sand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 is oog al vrij, wie kan ons hier nog alles kan? Zo dichtbij, en toch zo weg is Amsterdam.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 Een utopie of luchtkasteel. Nu lijkt alles uit te komen. Tranen vormen tot een...